Even boven het lawaai uit. Mij hebben ze niet gehoord toen ik riep. Niemand heeft mij gezien of gehoord. Maar ben je dan niet blij dat je nog leeft? Wat is mijn leven nu ik alleen ben? Alles is weg. Een schraal veld van stompen en stoppels om me heen. En het stinkt hier ook. De opgevoelde wortels rotten. Dat kom ik veel tegen. Stank en ontmaskerde velden. Vroeger toen was het mooi om te stromen. Heel mooi. Mijn bedding was een lust. En ik durf het rustig te zeggen, mijn kroos was een toverboek in de zon. Hé, hey, heb jij ooit de Granshalem ontmoet die er zo aan toe was als ik? Nee, nooit. Dit is voor mij een nieuw verhaal. Als je dan voorbij komt, wil je me dan groeten? Ik ben juist vertrokken voor een verre reis, waarvan ik niet weet waar ze mij zal brengen. Er wordt zelfs gefluisterd dat ik het niet overleef. Er zijn nieuwe machines in het spel. En toch stroom je zo haastig voorbij dat ik je moet roepen. Ik heb mijn wijsheid aan de angst verloren. Dat wil ik wel bekennen. Ik denk niet dat ik je helpen kan. Ik hoor stemmen. Ik geloof dat het mensen zijn. Wat zouden die hier nou zoeken in deze woestenij? Hé, hey, achter de wil gekomen mensen tevoorschijn. We hebben nu al zo lang gelopen. Zullen we niet even gaan zitten? Goed, als je wilt. Gaat je nog verder willen gaan? Ik weet een plekje hier niet ver vandaan waar het beschut is. Ik vind het hier mooi. Ik hou van ruimte. Het gras moet net gemaaid zijn. Het veld is hard. Zo kaal als alles is. Hier? We laten nu maar. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik weet wel wat je wilt zeggen. Ik had het me zo anders voorgesteld. Ik ook. Het is niet alleen die familie van je. En ook niet omdat je altijd met je gedachten bij de tuinen bent. Maar ook verder. Je bent zo ontoegankelijk. Ik weet niet wie ik bij je ben. Ik heb geen familie. Maar ja, je pleegouders, je pleegbroei, je stiefst, dus uh, Weet ik veel wat voor gepleegd en gestorven mensen. Ze hebben me groot gedragen, ze zijn me lief. Nooit zal ik hem begrijpen. Nooit hun taal leren. Nooit houden waarvan zij houden. Ook niet van mij. Ik heb dat gezegd. Ik heb het gemeend. Het is niet alleen die mensen. Het gaat om jou. Ik kan je niet volgen. Je bent zo ver weg. Ik doe niet anders. De hele dag dan een pad leggen van wij naar jou, maar ik bereik je niet. Je bent niet op weg naar mij. Je bent op weg naar een ander. Iets. Iemand anders weet ik veel. Niet naar mij. Ik zou je herkennen. Ik zou het merken als je van me hield. Wat moet ik doen om je te laten weten dat ik een toekomst voor ons samen zag? Ik zag? Ja. Ik zie het niet meer. Net als jij niet meer, als je je niet eens verheugen kunt in de tuinen die ik maak. Gisteren nog. De tuin bij de oude kloostermuur in de binnenstad. Wat had ik er niet een schitterende tuinvaas voor gevonden. Precies het model en de grijze tint die ik zocht. Ik keek niet eens. Je luistert nooit naar me. Ik luister nooit naar je. God, wat een leugen. Ik luister, ik... Ik buig me, ik breek, ik lig lang uit op de grond om je te horen, maar je bent er niet eens. Waar ben je eigenlijk? Waar mijn lichaam is, daar ben ik. Kom dan bij me. Ik kan het niet. Waarom niet? Ik weet niet. Ik weet werkelijk niet. Ik voel me als die gashond daar. De enige die nog over is op het Holland. Wat moet die gashond daar? Is er iemand die het weet? Is dat de maaiers vergeten? De machine wil je bedoelen. De machine had geen vat op haar. Ze was te taai of ze was te handig. Ze was te mooi. Taai mag je zijn en handig. <lacht> ik weet het niet. Mooi vind ik je, maar je bent het niet. Maar als ik een machine was, ik nam je. Ik brak je. Ik maakte je tot warm hooi om te slapen. Ik veegde je geuren uit. Als je zo praat, hou ik van je. Maar waarom ben je daar zo ver? Je legt tuinen aan, maar je lijkt wel een vrouw van te stippen. Ik zal je een verhaal vertellen. Vertel het. Er was eens een koning die een grote kudde had. Schapen, rammen, bokken, geiten, mooi glanzend vee. En ik ben de herder. Ja. Jij bent een van de herders en je bijt de kudde. Elke dag bijt je de kudde op grazig veld. Niet zoals hier tussen wortels en stoppels, maar lang, gras is om jou in je kudde heen. Oh, heerlijk. Op komt er een hert uit te steppen en het voegt zich bij de kudde. Het gaat mee met de schapen en de geiten en als het avond wordt, loopt het met de kudde mee naar huis. Dat moet ik als herder zomaar goed vinden. Ja, want de koning vindt het goed. De koning hoort ervan en is vol zorg voor het hert. Het moet goed gewijd worden en de beste drinkplaats krijgen. Wel vreemd. De koning heeft meestal wat anders te doen zijn dus een aantal schapen en hecht te besteden. Het vonden de herders ook vreemd in de Hoewel jaren lammeren en geiten, maar nog nooit heeft de koning dagelijks aan ons bevelen gegeven. En als het hert erbij gekomen is, gaat er geen dag voorbij of hij roept ons bij zich om het hecht. Wat zei de koning dan? De koning zei, bij het kleinveel hoort het om overdag op de velden te weiden en s'avonds terug te keren naar de stal. Maar de herten slapen in de steppen, en het hoort niet bij hen om de woonplaatsen van mensen te betreden. Zullen we het hert daarom niet met eerbied doen ringen, nu het onmetelijke steppe heeft verlaten, om te overnachten in een stal? Ik denk toch dat de dorpsenwoners in de kudde dieren jaloers zijn geweest. Het is niet goed van het hert om uitzonderlijk te willen zijn. Soms kan een hert niet anders dan de steppen verlaten omdat het alleen is gebleven. En als het dan onder mens is, voelt het zich nog eenzamer dan voorheen. Dat ik maar een koning die van me hield. Laat mij je koning zijn. Ik zal je alle aandacht geven. Het is te vroeg. Ik moet nog zoveel beleven. Ik wil nog niet. Pas, als je een ander bent, dan wordt je leven spannend. Ik bind met mijn zuster zon en broeder water. Ik wil vuur worden. Mijn oevers branden al. Dus is wat ik bedoel? Je ontoegankelijkheid. Welke vrouw zegt nu iets buiten een man om? Hm? Hoe wil je vuur worden zonder mij? Ik stam uit een andere ruimte. Ik ben zoals ik ben. Je verbeeld je te veel. Je denkt toch niet dat je zo ooit gelukkig zult zijn? Het is gelukkig zijn is dus het niet jezelf durven worden, alleen kunnen staan, vrienden vinden. En wie dan wel? De mensen en de dingen die van ruimte houden. De dieren die van de steppen zijn. Het is onveilig bij jou. Er is geen warmte. Hoe denk je dat je vol te kunnen houden? Heb jij nog geen behoefte aan wat veiligheid? Daarom maak ik mijn tuin. Zeven tuinen heb ik al aangelegd, de achterste lichtpraak. Ik weet niet wanneer die klaar zal zijn. Het droom van mijn achtste tuin. Er zal een ceder in het midden staan. En dan komen gras langs de kant. Het wordt een omgekeerde wereldtuin. Er zal een wolk drijven en het water zal er boven hangen. net van druppels met licht erin. Ik denk dat de arts de tuin zo wordt dat ik er zelf zou willen wonen. Misschien doe ik er een heel leven over om eraan te leggen. Misschien wordt ze mijn dood. Ik ga weg. Ik wist niet in de buurt een plek waar we hadden kunnen blijven tot avond. Het is een beschut, maar niemand zal ons zoeken. We hadden samen kunnen zijn. Ik kan het niet helpen. Ik weet niet wanneer ik je weer zie. Je moet zelf maar komen. Ik weet niet of ik zou komen. Tot ziens. Het is toch niet op de dag? Ik heb niks te doen. Ik zoek vrienden. Zoals jij. Blijf dan ik net als jij vrienden zoek. Ik zal ze vinden. Nou heb je hier zo lang zitten praten, en nog weten wij je naam niet. Wie spreekt mij aan? Het water dat vlak langs je stroomt. Wij zouden willen weten hoe je heet. Wie zijn wij? De grashalm en ik. Ach, ik heb al telkens naar je zitten kijken zoals je daar staat. Ik kan me tenminste nog bewegen, maar wat moet jij hier zo alleen? De hooimachines kwamen en graasden alles af. Alleen ik ben overgebleven op deze kale oever. Ik zou je naam willen kennen. En het raadsel van jouw leven. Want dan kende ik misschien ook dat van mij. Ik kan je plukken en meenemen naar de stad. Daar kan ik je mijn naam laten lezen. Ja, maar zal ik dan niet verdorren onderweg? Als ik je met wortel en al meeneem, kan ik je in een van mijn tuinen planten. Daar is ook ruimte voor het water als het ons volgt. Ik was toch al op weg naar de stad. Zullen we dan de jongen achterna gaan die daar net is vertrokken? Waarom zou je mij niet volgen en vertrouwen hebben in een vrouw? Stroom je niet altijd over handen van vrouwen, van huis tot huis? Laten we gaan. Ik geloof dat ik je vertrouw. Rashal, ik pluk je. Ik heb betere aarde voor je dan hier. Ik trek jou deze grond en neem je mee. Het doet me wel pijn om deze plaats te verlaten, Maar het is beter zo. We zien elkaar straks bij de vijver van Dalman, In de tuin die ik heb aangelegd. Ik ben er. Ik doe wat je zegt. Voor de... Voor de, Wie heeft er nog voor de... Pas op! Dit lijkt me iemand die kwaad wil. Het is gewoon de vodderman. Er zijn er niet veel meer zoals hij. Hij zou me kunnen meenemen. Dat heb ik als kind getoond. Een vodderman die ik kwam meenemen. Ik zie nog zijn boze gezicht. Hij haalde de kinderen weg uit de tuin en van achter de hekken en sloeg een knieschijf af. En wierp ze op zijn kar. Dat dromen van mensen. Ik heb het meer dan eens gedroomd. De angst maakte me wakker. Hoor Voordeu. Meisje, sta van niet te dromen op straat. Ik rij je zo ver. Als u straks in de buurt komt van het huis van Dalman, dan ligt er van alles voor u op straat. Ik heb daar de tuin opnieuw aangelegd. En het tuinhuis wordt ook verbouwd. Heb je een kar vol? Kom maar gerust met een lege wagen. En dat gras wordt ook bij de rommel zeker? Nee, dit is gras van buiten. Ik ga het juist planten. Wat een onzin, meisje. Zweentje, jij heeft over iets anders te doen? Gras planten. Neem me niet kwalijk. Gras van buiten. Gooi het toch op? Zijn dat gedachten van mensen? De stad is groot en er zijn veel gedachten. Moet je maar dat eens luisteren, Gasan. Ik zal het je laten horen. Bij staan. Ik zou hem kunnen vermoorden. De weg is altijd opgebroken. Wat moet ik in de dat wereld? Dat kind deugt nergens voor. Je toch niet altijd te praten. Ik mijn Ik maak er morgen een einde aan. We nu naar de speeltuin. Voor is er geen huis. Je moet zorgen dat je geld hebt. Ik ben hebt. bang naar de kanker. Ik heb. ben bang voor die nacht. Wil jij me planten in deze stad? In een tuin van deze stad. Echt? Je zal het er goed doen. Maar ik ben bang dat ik hier net zo alleen ben als op het Hoorland. Alle mensen lijken wel grashalmen zoals ik. Alleen overgebleven nadat de maaiers zijn weggegaan. Wacht me tot we bij de vijver zijn. In mijn zevende tuin, daar zal ik je planten tussen de kamillen. Je zult er tussen geurige tuinkruiden staan. Ik weet wel wat je toekomt. Daar zal ik je mijn naam laten lezen op een steen. Mijn handtekening in de tuin van Dalman. Je zult er zaad dragen en nieuw gras verspreiden en nooit meer alleen zijn. Zeg jij die zichzelf met een hecht uit de steppen hebt vergeleken. En wie is dan nou wel de koning die mij ziet en voor mij zorgt? Stil, er is een lawaai genoeg in de stad. Straks bij de vijver, daar zul je in. Daar staat berg op je te wachten. Die juist zoveel zon doorlaat als je nodig hebt. En juist zoveel schaduw geeft als je verlangt. Het water zal je gezelschap zijn. Het is er al voordat jij er bent. En het zal er nog zijn als je gestorven bent. Zo is het voor jou en voor mij. De jongen op het hoorland hield van je. Je bent een mens. Je bent een vrouw en dat is meer dan gras kan zeggen. Wie jou beschermt moet wel veel machtiger zijn dan mijn werk. Ik zou een mens willen zijn. En dan zou ik een ander mens kiezen om mee te leven. Hier zijn we bij het huis van Dalman. Ik heb de sleutel van de tuinpoort. We gaan naar binnen. Het is bijna een paradijs. Je zult het zien. Hier ligt de steen met mijn naam. Ik lees. Rebecca? Heet je zo? Ja. Mijn ouders noemden me Rekel. Dat werd Rebecca toen ik ouder werd. En heet je vriend dan misschien Isaac? Er is een lijfboek waarin beschreven wordt hoe het gras op aarde is gekomen. Daarin wordt verteld over een man Isaak en een vrouw Rebecca. Ze namen elkaar in het woestijngras. Ze zijn een grote paar in de geschiedenis van de graanse gewijden. Ik heb die vriend nog niet ontmoet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die een grote vervulling van mijn leven was dan de tuinen die ik maak. Ook jou zal ik daarin planten, Gras Han. Kijk, het water is er al. Dag vijver. Wat ben je vol vandaag. Wat ben je rijk. Ik ben er wel, Rebecca. Maar deze vijver is voller van tranen dan van mij. Ik heb onderweg in de stad een jongen gevonden. Hij lag in de stroom. Zijn gezicht naar beneden. Geschaafd door de stenen. Ik hoorde zijn lichaam langs de bodem schuren... Als alg en vis. Het is brak water dat ik in je tuin breng. Was hij het? Hij was het toch niet? Ik heb gezien hoe een volle hem op de wal heeft getrokken en op zijn kar heeft gelegd. Hij zei dat zijn dag bedorven was en dat de tuin van Dalman kon wachten. Maar zelf ben ik toch maar doorgestroomd naar dit bekken, om het je te zeggen de grijze tuinvaas die je niet wou zien. Zeg water op weg, als je even om wilt kijken, als je even stil wilt staan. De stal, waarin ik toch niet voorgoed kon wonen. Waterlief, ken jij het raadsel van mijn leven? Gras en water, het is alles. Het is niets. Hou je van me? Onder deze titel hebben op verzoek van de NCRV... ...vijf Nederlandse auteurs... ...elk een kort luisterspel geschreven over het onderwerp liefde. Vanavond was dat het spel geschreven door Maria de Groot. Personen... ...de grashalm Angelique de Boer... ...het water Beb Westerduin... ...meisje veen. Jonge Olaf Wijnand en Vodeman Tony Voletta. Regie had Ab van Eyck.